Middernacht, het is nu donderdag 2 februari. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij rellen na een voetbalwedstrijd in Port Said in Egypte... zijn tientallen mensen omgekomen. Staatstelevisie meldt zeker 73 doden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er zo'n duizend gewonden. Fans van het winnende team bestormden na de wedstrijd het veld... en joegen achter spelers en supporters van de tegenstander aan. Veel slachtoffers liepen steekwonden en hoofdwonden op. De moslimbroederschap zegt dat de aanval een politiek motief heeft en dat de aanhangers van de verdreven president Mubarak erachter zitten. Het Egyptische parlement komt de komende dag in spoedzitting bijeen. Facebook gaat naar de beurs. Het Amerikaanse sociale netwerkbedrijf hoopt daarmee 5 miljard dollar op te halen. Uit de beursaanvraag blijkt dat Facebook vorig jaar 668 miljoen winst maakte. Facebook zegt dat het bedrijf wereldwijd zo'n 800 miljoen gebruikers heeft... die maandelijks inloggen. En van hen zijn er bijna 500 miljoen die dagelijks contact leggen... bijvoorbeeld met vrienden en familie. Ook veel bedrijven maken gebruik van Facebook. Het bedrijf werd opgericht in 2004 door een stel jonge Amerikanen... van wie directeur Mark Zuckerberg het bekendst is. Schoonmakers maken zich op voor meer acties... nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De werkgevers zeggen dat ze een baanbrekend eindbod hebben gedaan... maar FNV Bondgenoten noemt het bod belabberd... en voelt zich na maanden van acties niet serieus genomen. FNV Bondgenoten zegt dat er nu ook solidariteitsacties komen... van collega's in het buitenland... Bijvoorbeeld bij Nederlandse ambassades en multinationals. Drie van de vier halve finalisten in de KNVB-beker zijn nu bekend. Vanavond plaatste AZ en Herakles zich voor de laatste vier. AZ won met 2-1 van de Veenendaalse topklasse GVVV. En in Almelo won Herakles met 3-0 van RKC. Gisteren plaatste Heerenveen zich al voor de halve finales. komende dag spelen PSV en NEC nog tegen elkaar. Het weer in het oosten strenge vorst, in het westen vriest het matig. Komende dag vrij zonnig. Het wordt ongeveer min drie. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Een avond voor fijnproevers in een tijd van verhuftering. Dat is wat ze willen bieden. Verteller Fred Delfgouw en pianist Bert van der Brink... in hun gezamenlijke voorstelling Vliegen met één Vleugel. Goeienacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Ja, Vliegen met één vleugel, een voorstelling waarin woorden en muziek samenkomen in een ode aan de ontroering, een ode aan de emotie. Een voorstelling waarin Fred Delfgouw en Bert van der Brink terlustig lustig op los improviseren. Fred Delfgouw, verhalenverteller en stemkunstenaar, al jarenlang onderweg met zijn fantasierijke voorstellingen. De laatste jaren samen met cabaretier Jacques Bral. En in 2005 was hij winnaar van de NRC Handelsblad toneelpublieksprijs voor zijn voorstelling Mozart. Bert van der Brink werkte dan weer als pianist en arrangeur... met onder andere Toet Stielemans, Chad Baker, Denise Jenna... Jules de Korte, Bakker en Didi Bridgewater. En in 2007 won hij de prestigieuze Boy Edgar Prijs. En nu vliegen ze dus samen met één vleugel. Vannacht ook in Casa Luna. En we maken van Casa Luna vannacht een klein intiem radiotheater. Maar daarover straks meer. Eerst maar eens eventjes, Fred Delfrouw en Bert van der Brink. Welkom alle twee. Waarom vraagt juist deze tijd Fred om een avond... voor? Voor nou ja, vanwege de verhuftering. De, je merkt ontzettende leeglopen om je heen. En dat heeft niet alleen maar met bezuinigingen te maken... Nou ja, kijk nog, uh, hoe vaak zie je iets op de televisie waarvan je echt denkt: Nou, dat was echt de moeite waard. Dan moet je toch heel snel richting Discovery Channel of zo, of Animal Planet. Maar uh, de, de, de, de leegloop, die voel ik uh, steeds groter worden. En uh, de, de, de, de culturele armoede en uh, de hardheid, en uh, ja, dat, dat doet pijn. En iedereen ziet het, iedereen weet het. Maar. Er wordt weinig aan gedaan eigenlijk. En als er iets aan gedaan wordt, is het vaak uh, in een hele kleine kring... wat wel erg belangrijk is, want je moet ergens beginnen. Maar ja, die, die, die, die, die, het theater vraagt om een antwoord. Het theater moet een spiegel voorhouden. En uh, wij hadden zelf, uh, Bert en ik hadden zelf allebei... enorm veel uh, sympathie bij een goede film, een mooi boek. Hè? En bij theater moet het vooral om te lachen zijn... En ja, we dachten van, weet je, zullen we dus een echt een tegenovergestelde uh, sfeer gaan creëren? Nou is er overigens uiteindelijk heel veel humor in die voorstelling terechtgekomen. Dat absoluut, maar het is zeker voor de fijnproever. Ja. Een avond voor de fijnproever in een tijd van verhuftering. Bert van der Brink, waar merk jij die verhuftering aan? Nou, die merk ik meer in het, in het dagelijks leven. Uh, ik, ik ben uh, blind, zoals misschien uh, veel mensen weten ook. En uh, de, de, de, de tegenwoordig, uh, misschien komt het ook omdat ik ouder word... maar ik word op stations echt gewoon vaak overhoop gelopen. Ja? Ja, en je hoort het ook al aan het soort stap van mensen... hoe ze op je, hoe ze op je afkomen. Uh, dat je dan denkt... Uh, oh, die, die, die, die is aan de, uh, uh, waarschijnlijk aan de telefoon bezig of zo. En die gaat en niet en uit de weg. die gaat recht door me heen. En dat, uh, dat is vervelend, want het is al zo, zo, zo moeilijk om... Om je goed en om je ook kwetsbaar op te stellen. En ik ben al kwetsbaar. Dat en dat moet jij wel. Jij moet je wel kwetsbaar opstellen. Ja, en of ik, want wil, ik niet. wil toch ook een zekere uh, humaanheid en zachtheid behouden. En do door dit soort uh, uh, akkefietjes uh, dreig je dat wel eens wat te verliezen. Maar ik, ik ben een optimist, dus ik blijf maar toch maar zacht. Uh, vooral zacht muziek maken. Met een zacht, warm kloppend hart. Uh, verruftering of niet. Uh, als je eraan toegeeft, dan. Werk je er ook aan mee. Dus niet aan toegeven. Is niet aan vis. toegeven. Nee. En uh, tegengif bieden, ja. dat doen jullie in deze voorstelling. Ja, zeker. emotie centraal staat, ontroering. Ja. Fred, jij houdt bijvoorbeeld een reeks pleidooien. Bijvoorbeeld een pleidooi voor de ontroering. Zou je om deze avond te beginnen dat pleidooi ook hier willen houden? Ja, zeker. En mooi daarvan is dat uh, de, de teksten die ik uh, geef, dat zijn vaak teksten die op het laatste moment nog worden uh, ingebracht. Dus die Bert dan voor het eerst hoort. En uh, Bert reageert er dan op met zijn instrument. Dat kan de vleugel zijn, maar het kan ook de accordeon zijn. Het is vanavond vooral de accordeon. En uh, dat is bijzonder, want je hoort in feite de tekst daardoor nog een keer, maar dan via de handen van Bert. Geïnterpreteerd eigenlijk door de handen van Bert. Precies. Ja. Pleidooi voor ontroering. Nog even rust mijn hand op de achterkant van het boek uit. Ik slaak een zucht van ontroering. En alles schiet als een film voorbij. Niemand kijkt daarvan op. Het is net als bij muziek of bij een film waarbij ontroering ons in tranen schiet. Maar zodra het om theater gaat, moet het vooral om te lachen zijn, zeggen ze. Dat is in, want anders is het geen gezellig avondje uit. Maar juist dan is ontroering mij zo dierbaar. Een snik als puur amusement. Het mag dan een grote kunst zijn om het publiek werkelijk te raken. Geraakt kunnen worden is evengoed een gave. En hoe reageert Bertha dan op? Zo dus. Is die accordeon dan toch een prachtig instrument? Ontroering in woord, ontroering in muziek. Uh, Fred, jij gaf het al een beetje aan. Vaak uh, horen jullie elkaars composities, elkaars teksten voor het eerst op een avond. Iedere avond is anders. Jullie improviseren de voorstelling als het ware, iedere avond weer. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Zijn er echt. Afspraken. Ja, er zijn natuurlijk wel wat afspraken, want anders wordt de techniek ook helemaal gek. Maar uh, uh, we, we, we, wat de reactie betreft op uh, de tekst, is, is altijd gewoon een eerlijke reactie. En uh, de, de, dat in, het stukje improvisatie, dat willen we er ook best in houden, omdat ja, dat, dat maakt zo'n voorstelling ook levend. Uh, de derde factor, de, uh, zeg maar de vierde wand, is de, het publiek. Is ook iedere avond een ander publiek, een andere sfeer, een andere dag, op een ander moment. En, die wisselwerking, ja, als je voelt dat daar een, een publiek zit... Wat, wat van bepaalde dingen heel erg geniet, dan, dan doe je daar juist wat meer van. En als je merkt dat ze wat, wat meer tempo nodig hebben... nou, dan, ga, dan improviseer je wat meer met tempo. Dus dat, dat geeft een enorme vrijheid in tegenstelling tot uh, producties... Waar je bij, waarbij je dus echt alles van tevoren hebt vastgelegd. Ja, hoe ervaar jij dat, Bert? Improviseren is uh, natuurlijk altijd een feest. Improviseren is is soms ook maar vanuit het niets beginnen. Je hebt, uh, uh, je, hebt je instrument in dit geval in, in, in handen. Trouwens, een prachtig instrument dit, hè? Ja, en een, een instrument we, mogen met mogen een bijzondere dat... geschiedenis, ja. hè? nou vertel. Mag ik dat nou al vertellen? Ja, ja vertel nou, maar, maar. Dan wijk ik er van het onderwerp af. Maar ja, dat is dan ook wel een beetje mijn eigen schuld. Improviseren, dit... hè? Dan ik Improviseren, dat ook doen Heel goed. Dit instrument uh, is moet ik zeggen, was het instrument van Harry Moten. De uh, Harry Moten, de grote de, accordeonist? De grote accordeonist die uh, zo ongelooflijk veel muziek heeft gemaakt. En uh, in de laatste periode van zijn leven misschien wel het meest bekend... in zijn, uh, ja, hoe zeg je dat, hoe, uh, creatie, uh, De Geitenbreier. Film van Omer Willem, maar dat was, uh, nou ja, dat was de laatste uh, fase in zijn uh, werkzame leven... Liedjes van Jazeus de Nezuster. Um, wat voor Weer zou het zijn in Den Haag? Schieten we ook zomaar te binnen. Maar heel, heel veel kwartetten en, en combo's bij de radio. Dus vaak als sideman. Maar ook een aantal uh, opnames gemaakt onder eigen naam. Waarin natuurlijk vooral bekend zijn geworden de opnames van het Bach, bijvoorbeeld en Britisch klavier. op dit instrument. Ik kan het niet hoor, maar het is er allemaal op gespeeld. Dus, dat is, uh, het is een bijzonder om dit instrument nu een, toch een soort tweede leven. Te geven. En hoe kom jij aan dat instrument? Want waar, waar was dat gebleven na zijn overlijden? Nou, het, het, hoe ik eraan gekomen ben is puur speurwerk. En het stond uiteindelijk gewoon in zijn eigen huis. In de werkkamer. Bij de weduwe van Harry Potter Die daar toen nog woonde. En... Uh, ja, ze heeft het mij gegund, zou je kunnen zeggen. Want het is toch een heel emotioneel moment. Ja, en Om waarom zo heb jij zo'n zo grote gunfactor dan, Bert? Nou, we bleken elkaar ergens van te kennen. We bleken elkaar te kennen weer van een, een feestavond jaren geleden... die uh, Jules de Korte gaf toen hij 50 jaar... nee, 40 jaar in het vak zat in 1985. Daar was Harry Moot. Dat is ook de enige keer dat ik hem heb ontmoet. Daar was jij ook, want jij was een goede was vriend van Jules. Ja, nou en of. En uh, dat wist zij zich nog te herinneren. Nou, dat heeft... Uh, natuurlijk wel geholpen in het feit dat ze mij dit instrument gunden. En wat is dit prachtig, dit, dit geluid. Dat is maar een ja. facet van maar dat is het toch wel helemaal vind. En voor jou is het een nieuw instrument, hè? Voor mij is het eigenlijk nieuw, want ik, ik moest aan de linkerhand... Uh, functie wel heel erg wennen. Je kan hier dus ook alle noten apart op spelen links. Mm -hmm. Naast de gewone accordeon standaard bassen, Zoals dat heet. Maar die uh, noten apart. Dat is voor een pianist echt een, een zoektocht. Ik zal niet in details treden. Maar het is niet makkelijk. Maar het is je gelukt. En je, je laat die accordeon nu horen in deze voorstelling. Ja. Toen is een heel klein stukje duifjes. Dat vond ik zo mooi. He, iedereen kent dat, he. de ja-zuster-nee-zuster nee, zuster heeft gezien. En Harry Motor was de man. Kijk, dit liedje, daar gaat het om. He. En daar speelt de grote meester zelf. om een zo'n erretje, Duivies, duivies. Wat zijn ze mak. Zeventien duivies. Bovenop. Ja, Harry Moot op de accordeon. En die accordeon wordt hier vanavond bespeeld door Bert van der Brink. Die samen in het theater te zien is met Fred Delfgouw... in de voorstelling Vliegen met één vleugel. Dat improviseren, dat gaat jou volgens mij goed af, Bert van der Brink. Ja, het, het is een soort gemoedstoestand. Als je een stuk uh, speelt wat er al was... en waar, waar je aan het programma en de lijnen van de muziek moet houden... dan uh, zijn er misschien ook meer verplichtingen voor jezelf. Ook heel interessant, want ik, uiteindelijk heb ik een klassieke pianoopleiding gedaan... dus ik, ik weet wel wat dat is. Maar van improviseren is toch uiteindelijk altijd zo fijn... dat je vanuit het niks zou kunnen beginnen. En um, daar kan dus een heleboel geboren worden... maar je hoeft in principe niks. Daar heb je misschien wel voor nodig om ook... Uh, ja, tegenwoordig zou je zeggen een soort mindset te hebben die, die, die, die daar ook aanleiding toe geeft. Dat is niet altijd makkelijk, want je, ja, je wil vaak te veel, misschien wel. Dat zeg ik ook vooral namens mezelf. Hoor. Maar ik, ik weet altijd weer dat wanneer je vanuit het nulpunt het, uh, begint... dat het uiteindelijk veel mooier tot zijn recht komt. Herken je dat, Fred Ja, zeker absoluut. En dat is, dat is, die wisselwerking is enorm. Het is, het is zo bijzonder om uh, met iemand als Bert op het toneel te staan. Want ja, we, we, we hebben in feite twee disciplines. Uh, hij heeft uh, het, het instrument en ik heb alleen maar de woorden. Oh, maar alleen maar de woorden. Ja, soms zoek je naar het juiste woorden. Maar woorden zijn vaak de knecht van het hart. De gevangenis van het gevoel. En dan moet je proberen toch met die woorden iets op te roepen... wat natuurlijk met een instrument veel makkelijker bij mensen op te roepen is. In die zin uh, ben ik soms wel eens jaloers. En zeker als Bert op de vleugel speelt... Dat is zo onwaarschijnlijk adembenemend mooi. En soms ook sterk. Misschien wel leuk om een keer om te draaien, Bert. Als jij iets speelt, zal ik er dan een, uh, een tekst bij, uh, bij proberen te halen? Is dat een idee? Ja, dat is een goed dat idee. Dat ja, toch, dat is, uh, ja. En wat zullen we dan doen? Zullen we op het accordion een stuk spelen? Of zullen we een fragment uit de voorstelling laten horen waar Bert piano speelt? Nou, de op. vleugel die staat hier niet. Oké. Okay. Want het is aan jullie, heren. Nou, Zeg het maar. Nou, misschien kunnen we het wel live... Uh... Doen. Bert, ga je gang. Jij yes, speelt op de accordeon de accordeon van Harry Moten. En Fred Delfgau haakt in. <sweak> Vandaag ben ik naar de straat gegaan waar ik ooit ben geboren. Waar ik ooit als jochie liep met kersenbellen aan mijn oren. Alles leek veel kleiner, veel kleiner dan ik dacht... in die straat waar ik mijn jeugd had doorgebracht. En daar, daar zag ik het bankje waar mijn opa altijd zat. Die vertelde over de oorlog en hoe goed ik het nu had. Met weemoed in zijn ogen zei hij met zachte stem... Nederland is mooi. Nederland is zo mooi. Alles is geregeld, jongen, en in de plooi. Nederland is mooi. Zondag bij mijn opa, thee met kaneelbeschuit... stoofvlees op de kachel, ijsbloemen op de ruit. En de geur van verse koffie uit de molen aan de muur. En de klok sloeg ieder heel en half uur. De wereld was niet groter dan het Persische tapijt. En een dag leek wel een leven, we hadden alle tijd. En als ik moe was, dan mocht ik slapen... in dat veel te grote bed en Nederland is mooi. Rennen in mijn dromen met een indianentooi. Laatste gymles, apenkooi. Nederland droomt mooi. Opa vocht in het verleden voor de vrijheid en voor de vrede. Hij zei nooit meer kinderen op de vlucht. Maar ja, opnieuw verkleurt de lucht. Er is steeds meer vrijheid, maar ook steeds minder zicht. Vandaar dat ik het land vandaag de dag het liefste zie met mijn ogen dicht. Dan is Nederland mooi. ORCHESTRA PLAYS <laughs> Of Bert van de Brink. En weten wat zo leuk is: in het volgende uur gaan ze ook improviseren, maar dan op basis van uw verhalen. Uw verhalen rondom emoties, met teksten, met muziek, met personages ook. En u bent welkom om uh, uw verhaal met ons te delen. Dat kunt u doen door ons een mailtje te sturen naar casaluna.ncrv.nl. Vanaf kwart voor één kunt u ook bellen met ons gratis telefoonnummer. En het gaat dus om verhalen waarin emotie een hoofdrol spelen. Ja, een emotie zoals smorverliefd zijn ineens. Of, of misschien had u ooit enorm last van heimwee. Of had u het moeilijk toen u afscheid moest nemen van iemand. Of had u een enorm verlangen naar, naar iemand die, die ver weg woont. Nou, dat soort emoties, ze kunnen centraal staan in uw verhalen. En Fred van der Brink en uh, Fred Delfrouw gaan straks uh, tussen 1 en 2 improvisatietheater maken op basis van uw verhaal. Dus theateropbestelling, als het ware, straks in Casa Luna. En als u trouwens een kijkje wil nemen op onze Facebook-site... dan ziet u ook hoe dit kleine theatertje functioneert. Hoe we er hier bij zitten. En dan ziet u ook die hè, van Harry Moten. Ja, dat is toch een bijzonder instrument. Een instrument met een bijzonder verhaal. Fred hoe ken je Bert van der Brink eigenlijk? Want uh, ik ken jou uit het theater van solovoorstellingen. Daarna heb je twee voorstellingen gemaakt met de Haagse cabaretier uh, Jacques Bral. Nu die samenwerking met Bert. Ik vond het een, een bijzondere combinatie toen ik er voor het eerst van hoorde. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Ik had 25 jaar solo theater achter de rug en ik wilde wel wat anders. Ik wilde heel graag uh, samen met iemand op het toneel. En het liefst met uh, een totaal andere discipline. Vandaar ook dat ik... de uh, ja, het uiterste heb opgezocht uh, door met uh, Jacques Bral te werken. Nou deed ik dat al uh, eerder, want achter de schermen... Uh, regisseer ik ook zijn uh, producties en ik schrijf ze een beetje mee. Maar uh, na vier jaar hadden we die samenwerking hadden we ook volledig uh, gehad. Ja, en toen hadden ze iets van, nou, we gaan nu wat anders doen. We werken nog wel samen, maar niet meer op het toneel. En in die tussentijd was ik Bert van der Brink tegengekomen... in mijn eigen theater in Gorkum, in Theater Periscope. Daar uh, trad hij op met Jesse van Ruller... En dat was de eerste keer dat ik Bert zag. En uh, hij vroeg aan mij of hij een rondleiding kon krijgen door het theater. En ja, zoals Bert zelf al zei, Bert is blind. En dat is hij al vanaf zijn geboorte. Dus uh, hoe leid je iemand rond? Nou, daar moet je niet moeilijk over doen bij Bert. Bert zegt dan gewoon, je vertelt nou gewoon wat er te zien is klaar. Dus ik nam hem mee en we liepen de trap op. En hij voelde langs de muren. En ik probeerde uit te leggen wat de kleuren waren. Wat natuurlijk ook weer heel raar is. Want, ja? Wat is een ja? kleur? Leg het maar eens uit. Nou, de kleur rood die in het theaterperoscoop overheerst die zou je kunnen vergelijken met het, het, het warme geluid van een, van een cello. Dat is een mooie, diepe kleur. En toen voelde hij langs de muur aan een lampje. En toen zei ik tegen hem... Ja, dat is een lampje, dat is van kristal. Waarop werd zei... Ja, dat, dat, dat voel ik, maar het moet hoognodig schoongemaakt worden. Ja. Want het theater dat... is dus niet al te proper, begrijp ik, Bert? Ja. De, de lampjes in ieder geval niet, nee. Nee, nee nou, dat, dat was een heel dun laagje stof. En eerst dacht ik nog... Is dat nou, hoort dat bij het glas? Maar toen ging ik zo... Dat doe je dan toch met je nagel een beetje. Toen dacht ik, oh nee, nee, ik kan dat, krijg dat toch af. Het was een soort zes zes of achthoekig lampje of zo. Ja. He? Het, waar Daarom dan is van set ik... geslepen kristal. Oh, ja, oh, ja. Dus dat fascineert. Dan zit je dan toch zo een beetje al pulkerig aan te voelen. Kijk, rond is gewoon rond. Maar zo'n zo'n zo zes of achtkantig dacht je, hey hey. En toen dacht ik, oh, het voelt. Eh, mm, maar, mm, voor het oog was dat dus niet te zien. Nee nee. Maar wel te voelen. Ja, te voelen. Dus <laughs> toen zag hij al meer dan ik. Het en, is... en hoe kwamen jullie dan op het idee dat het is natuurlijk leuk dat je elkaar ontmoet en dat je uh, gasten ontmoet in jouw eigen theater? Maar hoe kom je dan op het idee, we gaan samen wat maken? Wij gaan samen dat theater in. Nou Bert. Ja, dat, sowieso. die eerste ontmoeting voelde meteen al heel erg warm en, en huiselijk. Zo, want dat, dat je dat hele theater rondgaat. Dat, dat, daar liet ik me ook uh, makkelijk uh, toe verleiden. Omdat Fred dat, dat, dat, ja, het beloofde al iets van... Dat, hij gaat me daar hele, goede, hele bijzondere dingen over vertellen. Al is het maar omdat hij dat theater zelf heeft helemaal heeft gebouwd. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, dan, dan spreek dat aan. En, en, en dat, ja, dat, dat was warm. En nou, daar ben ik dan ook wel naar op zoek in zo'n samenwerking. Dus toen, uh, toen, toen we daar eigenlijk een beetje over filosofeerden, toen, toen werd die gedachte eigenlijk al gauw geboren, zouden we iets samen kunnen doen? Want we, we liggen elkaar wel. Maar hoe, het was eerst dat we elkaar dat we voelden dat we elkaar. Liggen, lagen nog steeds liggen. Ja. En dan ga je het invullen. Nou, ze hebben een aantal keren bij elkaar gezitten. Dus er alle uh, zijn allerlei ideeën de revue gepasseerd. En, en, het, en het bleef maar steeds uh, in de gedachten. Uh, en op een gegeven moment liet de agenda het ook echt toe om het te gaan doen. En daar is deze voorstelling uit geboren. Nou lijkt het me best lastig om uh, samen zo'n voorstelling te maken. Want jullie zijn twee mensen met een enorme ervaring op jullie uh, uh, terrein. Jullie zijn gepokt en gemazeld in jullie vak. Ik denk dat jullie alle twee ook behoorlijk eigenwijs zijn. En dan moet je toch met z'n tweeën een voorstelling gaan maken... waar je je alle twee prettig in voelt. Hoe is dat proces uh, uh, in, in werking gezet, Fred? Nou ja, dat eigenwijze heb je wel nodig om theater te maken... of muziek of, of, of te bedrijven. Dat heb je echt nodig. De Kunst alleen is natuurlijk om die eigen wijsheid uh, niet gepaard te laten gaan... met een gebrek aan respect voor een andere mening. Mm -hmm. Kijk, als je dus openstaat voor die andere mening... Uh, dan mag er beste wel een beetje gespaard worden. Maar uh, dat, dat inspireert. Hè? Uh, ik, ik merk ook heel vaak dat, uh, dat ik... De eigenwijze mensen, daar heb ik meestal veel minder moeite mee. En eigenwijze mensen veel minder moeite met mij. Omdat het duidelijk is waar we voor staan. En dan kun je zeggen, nou, daar ben ik het niet meer eens. Dat zie ik anders? Nou, vertel, wat, hoe dan anders? Dat is interessant, dan ontstaat er een, een dialoog. Eh, dat, dus dat, dat, dat hindert mij absoluut niet dat Bert eh, op zijn manier eigenwijs is. Het is natuurlijk ook een perfectionist. Eh, en dat, dat hoor je ook aan zijn werk. Ik bedoel, de, de man heeft... En dat is misschien dan ook een beetje het voordeel dat hij blind is. De man heeft alles in zijn hoofd zitten. Hij zou nooit eh, kunnen leunen op het gemak van een partituur. Hè, van, hoe ging dat ook weer? Even het blad open doen. Even kijken. Oh ja, lezen en spelen. Nee, het moet allemaal uit het ja. hoofd komen. Is dat, en, dat inderdaad een voordeel, Bert? Nee het is, het is een, nee, het is geen voordeel. Het is, een, het is mijn realiteit. Het is mijn leven. Mm -hmm. Het is niet een voordeel. Het, ik, ik maak er gebruik van. En, uh, want een voordeel klinkt als een vergelijking met iets. En Ik ben uh, uh, eigenlijk toch ook wel heel jaloers op al mijn uh, collega's die kunnen zien... die in feite van Blad uh, de meest fantastische stukken kunnen spelen. En uh, ik bedoel, ik ken natuurlijk een paar top pianisten die echt... Uh, iets van blad kunnen... Waar, uh, waar, we, waar wij een jaar voor nodig zouden ja. hebben... om dat sowieso te kunnen be bestuderen al. Dus dat, dat niveau is op dat punt ook erg hoog. Uh, zeker in de klassieke muziekwereld. Ja, dat dat benijd ik wel. Maar ik, tuurlijk, ik ik heb er wel iets van gemaakt... van, van mijn situatie. En ik heb wel uh, hard gewerkt... om ook veel repertoire... mijn eigen te maken. En ben misschien gezegend... met een goed geheugen. Want ik, ik weet niet of dat vanzelfsprekend is. Nee, dat want ik kan, me wel ik kan me wel voorstellen, als, als Fred zegt, het zou zo'n voordeel kunnen zijn. Je, je uh, kan zo makkelijk melodieën spelen. Je, je hebt inderdaad een goed geheugen. En dat geheugen, dat is vooral dan een muzikaal geheugen ook. Dat zou je misschien minder snel kunnen, die, die improvisatie, dat inhaken op in dit geval verhalen of, of, of situaties. Als je gewend was van papier te spelen, van blad te spelen. Ja, het is misschien een andere richting die je dan ook kiest. Ik, ik, ik ken echt uh, vakmuzici die, die dit ook helemaal niet kunnen. Het misschien wel stiekem een beetje ambiëren. Maar ook zeggen, luister, ik, ik, ik ben in die andere discipline een groot meester geworden. En daar is ook heel goed mee te leven. Sterker nog, dat, daar, daar kun je heel ver in komen. En ook, en, nou, ik zal een voorbeeld uh, uh, geven. Ik ben nu een arrangement aan het maken van stukken van Jacques Brel. Die gaan in mei... Uh, uitgevoerd worden door Thomas Olimans, de bariton. Ik ga daarbij op deze accordeon spelen. En de pianist waarmee Thomas werkt, Malcolm Martino, gaat piano spelen. Ik maak zijn partijen nu in de computer. Die gaat die man waarschijnlijk misschien twee keer doorspelen. En dan komt dat, nou ja, dat, dat, dat gaat dan dus klinken... alsof het, alsof het er al, al, al jaren uh, gespeeld is. Zo vaardig is zo iemand in interpreteren ook van... Nou ja, zo'n krentenbrood. Niet alleen maar het, het, het net kunnen omzetten in noten... maar ook meteen prachtig spelen. Maar ja, daar zit een leven achter van een keuze in die richting. Dat ja. vind ik dus ook wel fantastisch, hoor. Ja. Is, is het bijzonder om, om elkaars discipline te, te leren kennen? Ja. Uh, Fred, nou, ik vind het Ja. ja ja. ja, ik vind dat... Voor mij is dit de eerste keer dat ik echt in een theatrale setting werk... Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb één keer eerder in, uh, in een soort jeugdvoorstelling meegedaan als pianist. Maar uh, nu is het echt, een, een noem het maar rustig, een één-op-één situatie. Want we, we, we praten erover, we maken het ook samen. Ik moet ook op een andere manier communiceren. Want ik, ik moet ook af en toe wat dingen zeggen. Nou, praat ik graag hoor. Maar dat ben ik niet zo gewend. Ja, ik, ik licht soms al toe wat ik ga spelen. Maar echt in de, in de dialoog ook treden met Frit, Soms ook terwijl ik gewoon op de achtergrond rustig doorspeel. Ja, dat was ja. voor mij eigenlijk wel nieuw. En uh, ook, ja, ook daarin heb ik gemerkt... als ik me nou maar gewoon helemaal rustig op mijn gemak voel... dan geloof ik er maar in dat het het beste overkomt. Maar dat is voor ja. mij wel een gok. Van, ja, Ik zit maar gewoon een beetje in het wilde weg te kletsen. Maar ik, Fred houdt uh, de, de, de zaken die ik niet uh, kan beoordelen. Dus alles wat te maken heeft met het visuele, de belichting... en hoe het, dus hoe het letterlijk hoe het eruit ziet... Ik voel me daarin ook uh, serieus genomen en beschermd door, door, door Fred. Hij zal me niet voor gek zitten. Nee, want je moet alle vertrouwen in Fred hebben. Dat ja. is voor jou, Fred, ook een extra verantwoordelijkheid. Nou ben je wel gewend om je voorstellingen zelf te maken. Dus dan draag je ook alle verantwoordelijkheid. Maar nu ben je mede verantwoordelijk voor je theaterpartner. Ja, dat, dat, en dat voel ik ook zo. En ik vind dat uh, dat geeft mij een enorm warm gevoel. Uh, omdat het, ja, het... Ik vind het een fantastisch compliment als, als Bert zegt... Ik voel me veilig. Ik voel, ik voel me serieus genomen. Ik, uh, ik, ik, ik krijg ook beeld. Dat, dat zegt hij ja, vaak. Ja, ja, hij ja. krijgt beeld. Van mijn teksten krijgt hij beeld. Maar ik leg als ook, een soort hoorspel als het ware. Ja. Voor, voor, de voor de voorstelling ben ik uh, veel bezig met de techniek... om de lichtstanden door te nemen. nou Voor Bert is het natuurlijk een wereld die absoluut niet bestaat. Hij, ja. hij weet dat hij er is. En hij ja. houdt er rekening mee. Maar... Hij bestaat eigenlijk niet. Dus dat, dat, is, uh, dat, dat is heel lastig. En dan probeer ik altijd, Bert, zoveel mogelijk daar toch in te betrekken. Van Bert, dit gebeurt, nu zie je dit of de mensen zien dat. Maar dat heeft ook geleid tot hele aparte, abstracte discussies over wat is glas. Leg eens uit. Hoe, ja, wat... hoe verloopt zo'n discussie dan? Ja, op een gegeven moment hebben we het over de transparantheid van glas. En dan zegt Bert, en dan zitten we daar heel leuk over te keuvelen van... Ja, dat is gek eigenlijk, want ja, daar, daar, daar sta je niet bij stil. Of uh, snelheid uh, in een auto, het beeld van uh, uh, wat voorbij gaat... Wat, wat dichtbij is, gaat sneller voorbij dan wat ver weg is. En uh, voor ons een hele vanzelfsprekend is voor Bert uh, iets waar je over kan praten. En daardoor visualiseer ik ook weer in woorden iets wat te zien is. En dat brengt me toch weer een beetje terug bij mijn je. Ja, ja, en daardoor ga je waarschijnlijk ook andere teksten gebruiken. Ga je ja. andere dingen ook naar het publiek toe vertellen. Ja. Dus ja. in die zin versterk je uh, elkaar ook. Precies, en, en een wereld creëren van stemmen natuurlijk. Ja, want die stemmen dat zijn natuurlijk jouw handelsmerk. Uh, uh, je, je laat ook in deze voorstelling weer allerlei uh, personages tot uh, leven komen. Dat doe je met je stem. Af en toe is er een, een, een masker te zien of er is een stuk stof te zien. En die, die, die maskers en die stukken stof die komen tot leven dankzij jouw stem. Er is een, een fragment uit de voorstelling. Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden dat jullie dat hier live zouden kunnen spelen. Zou dat kunnen? Ja. Uh, twee, twee mannen die, uh, die komen elkaar tegen. Twee oudere mannen in een kroeg. Oh, ja. En die staan aan de bar en die hebben dan een uh, uh, uh, conversatie... En Bert speelt uh, accordeon. En jij. Ik begin maar vast. Hè? Ja. Ja, ja, Bert begint. En mag ik dan het woord in? aan de mannen geven? Vergeet ik hem even afscheid van jou. Het is live, hè? Het is live. Het zijn de twee mannen die elkaar tegenkomen aan die uh, toog daar in een café in Zeeland. Precies. Hoe is het met je blaas? Hè? Wat? Hoe is het met je blaas? Niet best. Wat zei de dokter? Niet veel. Oh, dat is niet best. Mijn dokter is ziek. Lekkere dokter is dat. Ik krijg een nieuwe. Een nieuwe blaas? Nee, een nieuwe dokter. Ja, ja, ja, zo gaan die dingen. Tjonge, jonge. Nou nou. Dat zeg ik. Daarom. Zo is het. Het is gezellig, hè? Nou, het is een stuk gezelliger dan gisteren. Gisteren? Ik kan me helemaal niks herinneren van gisteren. Moet je nagen hoe gezellig het was? Nou, nemen we er nou nog één of nemen we er nou niet één? We hebben er al genoeg gehad, vind je niet? Ach, wat maakt het uit. Bij mij ken ik er altijd nog wel eentje. Nou ja, goed, nog eentje dan. Ja, schenk even in, want die van hem is weer omgevallen... en die van mij, die verdampt altijd zo snel. <laughs> nou, ik ben blij dat er nog iemand is die lacht. Ja, dat doe je zelf. Ja, dat weet ik ook wel. Ik doe het gewoon voor de gezelligheid. Nou, zo gezellig ben je niet. Mijn vrouw die zegt dat ik alleen maar gezellig ben als ik visite heb. Heb jij wel eens visite dan? Nee. Nou dan. Ja, ze kan er niet tegen als ik gezellig doe. Ja, dan kan ik inkomen, want als jij helemaal gezellig begint te doen... nou, berg je dan maar. Jongen, jongen. Nou, nou, dat zeg ik. Daarom, zo is het. Zeg. Ja. Mag ik er nou eens een serieuze vraag stellen? Serieus? Zo laat nog? Gewoon als man tot man, als vriend tot vriend. We worden toch niet emotioneel? Ik wil je gewoon een serieuze vraag stellen. Nou, brand los. Jij ja, je zin. Ben jij gelukkig? Gelukkig niet. Doe die zo stoer. Je kent je toch wel gewoon uiten. Je kent toch gewoon eerlijk wezen? Nee, ik meen het. Dus je bent niet gelukkig? Nee, nou ja. Niet dat ik me kan herinneren. Wat een ellende. Als je niet eens gelukkig bent in je, in je herinneringen. He? Ik zeg, als je niet eens gelukkig bent in je, in je herinneringen. Kijk, het mooie van herinneringen is dat je ze kan ophalen. Ik heb eens een keer een herinnering opgehaald van het station. Van het station? Ja. En toen ik haar van de trein zag stappen, dacht ik al bij mij... ik had je beter nooit kunnen ophalen. Heb je het toch gedaan? Toch gedaan. Toch getrouwd? Toch getrouwd. Tja, zo gaan die dingen. Tja, zo gaan die dingen. Heren, heren, heren, hè, huh? wat? Huh? Heren, even een vraagje. Jullie zijn oud. Nou ja, oud, oud. Ja, wel, we zijn oud. Goed, we zijn oud. Heren, heren, één vraagje. Ben je niet bang om te oud te worden? Hoe bedoel je? Ja, wat bedoel je? Stel je voor je wordt te oud. Ouder dan je dacht. Ongezond leven veel gezonder is dan verwacht. Je klampt je vast aan de kleinste dingen. Naar bloemetjes kijken, samen zingen. En daar zit je dan met al je wijsheid. Onder het stof geverfde grijsheid met zoveel kennis die niemand meer wil. En op een dag staat je schommelstoel stil. Weken later pas zullen ze je vinden. verdord, verlept. Met als laatste gedachte. Geluk is blij zijn. Met wat je niet hebt. Twee mannen uit Vliegen met één vleugel van Fred Delfgau en Bert van de Brink live hier in het radiotheater van Casa Luna. Voor dit soort mannen, Fred, waar doe je inspiratie op om dit soort mannen tot leven te brengen? Ja, in de kroeg. <laughs> Ik zit zomers heel veel in Zeeland, in Sierrikzee. Daar had mijn vader een, een, een heel klein huisje. En uh, mijn vader is er vrij jong tussen uitgeknepen. Um, en uh, ja, sindsdien staat dat daar. En ik zit eigenlijk sindsdien ook daar. En zomaar schrijf ik. En ik ga dan uh, naar een, een café en er komen ook wat, uh, lokale, wat lokale bevolking. En vaak zijn dat figuren. Uh, sommige die zijn heel interessant. In die zin dat ze, als ze zeg maar, ze moeten niet te, te nuchter zijn en ook niet te dronken. Maar precies daartussenin, die Twilight Zone, laat op de avond, komen de prachtige gesprekken. Ja, en dan komen er allerlei uitspraken, maar ook de humor natuurlijk, hè. Er, er zo'n man, die zit ook in de voorstelling, zo'n figuur, die, die klaagt wat af. Stelt en, meneer van onderen? Meneer van onderen, ja, van, uh, zo van... Uh, Kijk, weet je wat ik nou zo mooi vind? Zoals ik me nou voel dat je ineens alles begrijpt. Alles begrijp je, je ziet de wereld gewoon als één helder ding voor je. Nou kijk, zoals ik me nu voel, zo zou ik me altijd willen voelen. Maar dan nuchter. <lacht> ja. ja, moet luisteren, ik zit hier omdat mevrouw... die ken me niet verdragen. Ach, dat mens, ik word er helemaal gek van. Dat wijf, daar word je toch gek van. Dus wat doe je als oudje? Je gaat de kroeg in en je probeert daar je liefde en je leven een beetje te vergeten. Ja, ze, ze, ze zei van de week ook, ze wilde dat het er... Ze zegt, waarom neem je me nou niet een keertje mee naar iets duurs? Nou, ik heb ik meegenomen naar een benzinepomp. <lacht> Vraagt ze, wat is er op de tv? Ik zeg, hetzelfde als gisteren, stof. Ze doet niks, ze zit maar op de luie reet. Vanmorgen ook, hadden we gelijk weer bonje. We hadden nog niks gezegd, en begon het al. Zegt ze, ja, ik kijk. Ik, ze stond voor de spiegel. Ze zegt, kijk, ik word oud en lelijk. Mijn maar, maar, word, haar wordt dunner, alles gaat hangen. Ik heb een complimentje nodig. Ik zeg, nou, je ogen zijn nog goed maar ja, daar kon ze niet om lachen dus ik de deur weer uit, dan loop je de hele dag over straat en dan wacht je maar tot het moment zoals nu dat je weer de kroeg in kan een beetje, ja, een beetje zitten dat is eigenlijk wat je doet weet je wat het gekke is als je oud wordt, dan word je precies als je niet had willen zijn je, ja, ik, ik, en naar tv kijken meneer, het is voor mij niks ik word stel... Het is zo moeilijk om positief te blijven als je naar de televisie kijkt. Het is inmiddels al zo erg dat we denken dat we het journaal niet kunnen missen. Ach joh, en dan heb je laatst ook heb je weer zo'n meisje, zo'n Brit... of weet ik hoe dat kind heet. Wat een domheid. En dat scoort dan hoog in de kijkcijfers. Waar zijn we mee bezig in dit land? Ik bedoel, als dat kind is zo dom, als je de pincode vraagt... dan zegt ze, nou, mag je best weten, vier sterretjes. Ze struikelt thuis over de draadloze internetverbinding. Zo dom is dat kind. Maar ja, goed... Ze, gaan, ze, ze, ze scoort in de media, meneer. En dan, uh, ja, dan gaat het, hè? Ja, je, oud worden is niet leuk. Je wordt precies zoals je nooit had willen zijn. Ja, zo'n meneer dus. Zo'n meneer van de onderen, die, die kom je dan tegen. En dan denk je, ah... Stof voor een uh, monoloog. Stof voor een personage. Precies. En ook leuk omdat uh, hij, hij, hij klaagt naar Bert toe. Dus Bert bemoeit zich ook met het gesprek. Ja, Bert zit er dan ook bij als ja. een soort verveelde barpianist. Je, je krijgt ook meteen dat beeld voor je van een wat, wat ja, treurige bar... waar het niet zo heel druk meer is. Waar eigenlijk de laatste mensen zo langzamerhand maar eens naar huis moeten. Ja, de piano staat er nog steeds. De pianist is wegbezuinigd. Hè? Dat, zei, dat zegt hij op een gegeven moment ook. Hè? Van, ja, die, die, die piano die staat er wel, maar die levendige muziek is verdwenen. Op een gegeven moment zei de uitbater, die zei ik ken er niet meer voor betalen. dan moeten jullie zelf maar doen. Hij stelde voor om de drankjes twee kwartjes duurder te maken. Nou ja, dat vonden wij weer te duur. Dus ja, de pianist is verdwenen, dat ding dat staat er nog. En weet je wat het gekken is? We hebben geen levendige muziek meer, maar ondertussen zijn de drankjes toch twee kwartjes duurder geworden. <laughs> ja, zo'n eerlijke mopperkot. Eigenlijk is misschien jouw grootste kracht, Fred, want je kunt het beschrijven wat je doet. Uh, uh, uh, verhalen vertellen, uh, je, je, je werkt inderdaad met, met figuren. Maar jouw grootste kracht is misschien wel verbeeldingskracht. Dat is misschien wel je grootste talent. Ja, woorden die tot de verbeelding spreken. Maar ook de stemmen die tot de verbeelding en de stemmen, spreken. Ja. Nou, het is ook leuk om te doen. Hè? Ik, heb, ik heb daar ontzettend veel lol mee gehad. Ik heb daar, dat hele theater mee kunnen bouwen. eigenlijk Door commercials in te spreken en documentaires. Maar ook heel veel Disney films. Ik heb jarenlang de stem van de geest gedaan. Van Aladdin of Hades in Hercules. Of Jim Carrey de Mask. Of Woody Allen in Ants. Of, nou, dat is ontzettend leuk werken. Door Harry Potters. En, en Noem het maar op. Dat, is, dat, is, dat spreekt zo tot de verbeelding. Uh, uh, uh, uh, zoals een zwart-wit foto... Of, ook mooier is dan een kleurenfoto. Zoals radio ook mooier is dan televisie. is, ja, is De stem bij een beeld brengen is zo leuk. Als, die, als je dus ziet hoe de geest tegen een boom aanloopt in beeld... dan doet dat nog geen pijn. Het doet pas pijn als die tegenaan Dan voel je het. Dan voel je het. <laughs> ja, ja, mooi. Ge geen levendige muziek in de bar van uh, meneer Van Onderen. Wel heel veel prachtige levendige muziek in jullie voorstelling. Ja. Want Bert speelt hier vanavond, Bert van der Brink speelt hier vanavond natuurlijk op de accordeon van Harry Moten, Maar hij speelt ook op de plek waar hij zich het meest uh, thuis voelt. Achter de vleugel. Extra voordat we naar een fragment uh, van Bert in de voorstelling uh, luisteren. Met dank aan jullie technicus. Dennis van der Dol die heeft een uh, fragment uh, uit de voorstelling aan ons opgestuurd. Dit is is Bert van der Brink met Leaving. Leaving, uitgevoerd door Bert van der Brink, een eigen compositie. Ook die compositie die klinkt in de voorstelling die uh, Bert van der Brink samenmaakt met Fred, Fred Delfgauw. Ze zijn alle twee te gast in de Casa Luna. Bert, je hebt wel eens gezegd: achter die vleugel, daar voel je je misschien wel het meest veilig van alle plekken op de wereld. Ja, dat klopt. Omdat dat toch een soort. Uh universeel universum is. Het is toch altijd datzelfde toetsenbord. En die pedalen onder je voeten. Dus een, een vertrouwde houding ook. Ik kan mijn handen en mijn, mijn voeten... Op, op, op plekken loslaten... waar ze weten wat ze moeten doen. En dat is, uh, dat is fijn. Ja. Dat is heel fijn. Hoe kadert deze compositie in jullie voorstelling? Uh, deze voorstelling is eigenlijk... het of de, dit, deze compositie van mij... is het, is het antwoord... Uh, op... De scène die eraan vooraf gaat, over Salieri. En ik denk ook dat het. ja, het, het, het stuk heb ik al wat eerder gemaakt, hoor. Uh, leaving. Het is ook wel een van de stukken waar ik heel trots op ben. dat ik. ja, dat ik daar op een gegeven moment op ben gekomen. het, het overkwam. Me. En ik, ik vond het ook wel heel mooi aansluiten bij het. het het verhaal van Salieri die eigenlijk, ja, die, die moet maar vergeten worden. Hè? De, de concurrent de, de, van Mozart. De concurrent van Mozart. De, de, he, de man die Mozart vermoord zou hebben. Ja. En je en, hebt er een ja. hele voorstelling over gemaakt, Fred Delfgauw. En deze muziek paste bij dat verhaal. Bij de man die eigenlijk onterecht, maar desalniettemin vergeten zou moeten worden. Ga, ga maar weg. het Leaving. De man, de man wordt, wordt vergrijsd. Ja. Ga maar. Fred loopt dan ook weg van de piano. Dus het, het is een heel indrukwekkend moment ook in de voorstelling. Wat, er, wat, hier aan, de, wat we hier eigenlijk net niet hebben gehoord, zal ik maar zeggen. Wat, wat hier vooraf, ja, vooraf gaat. Ja. Ja. Ja. Dit is ja. de conclusie, zou je kunnen zeggen. Of, de, of mijn antwoord. Ik heb dus dat, ik heb die tekst van Salieri. Hij heeft een stuk ingestudeerd van Salieri. En dat. dat... Hoe dat dan in elkaar past, is iedere keer weer een verrassing. Maar het eindigt wel altijd met dat we in de vleugel zitten, allebei met onze handen. en daar de geluiden maken onder het verhaal. als een soort, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een muzieklandschap. Uh, ja, een, inderdaad een prachtig uh, fragment uit de voorstelling. Fred Delfgaard, Bert van der Brink. Jullie blijven bij ons in het tweede uur ook. Want dan gaan jullie theater maken op basis van de verhalen van luisteraars. Precies, het is gezellig. Mensen kunnen bellen 0800-1121. U kunt dus bellen 0800-1121 met al uw verhalen die te maken hebben met uh, uh, emotie, uh, liefde, angst, geluk, verdriet, vriendschap. U kunt natuurlijk ook nog mailen naar NCV.nl. En de mooiste verhalen worden theater. Straks live hier in K.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 Maar nu iets anders. Hoe staat het nu met de plannen voor een proefschrift? Ik bedoel maar. Er zijn geen plannen. Dat wordt dan wel tijd. Straks komt de opvolging van meneer Beerta aan de orde aan dan? Ik wil maar zeggen. Ik weet... Maar dat is toch nog niet aan de orde? Het komt binnenkort wel aan de orde, als ik goed ben ingelicht. In ieder geval stel ik het aan de orde. Uh, mevrouw de voorzitter...